Een vooraanstaand lid van zijn socialistische partij heeft gezegd dat Papandreou opstapt zodra er een akkoord is over een overgangsregering. En dat is volgens hem mogelijk al vandaag. Verder heeft een regeringswoordvoerder gezegd dat de kabinetsvergadering van vanmiddag de laatste was van Papandreou. Papandreou vocht vrijdag nog voor zijn politieke leven in het parlement en kreeg een nipte meerderheid achter zich. Bij een massale vechtpartij in Rotterdam zijn de afgelopen nacht negen mensen gewond geraakt. De vechtpartij was op een feest in de Silo. Twee groepen bezoekers van bij elkaar zo'n 60 mensen raakten rond half vier om onbekende reden slaags. Eerst probeerde de beveiliging de groepen uit elkaar te houden. Toen dat niet lukte werd de politie erbij gehaald. Van de negen gewonden zijn er zes naar het ziekenhuis gebracht. Schaatser Bob de Jong is voor de zesde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer. Hij kwam uit op 12 minuten en 57 seconden en reed daarmee als enige onder de 13 minuten. Het zilver ging naar Jorrit Bergsma, derde werd Sven Kramer, die daarmee zijn tweede bronzen medaille won op het toernooi van zijn terugkeer. Het weer vanavond bewolkt, minimaal vannacht tussen 10 graden aan de kust en 6 in het oosten. Morgen overwegend bewolkt met een flinke noordoostenwind, het wordt 11 tot 13 graden.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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Maarsberg en Driebergen 4 kilometer door werkzaamheden. En de A20 richting Hoek van Holland is helemaal dicht door een ongeluk net na het knooppunt plein. Een weg blijft nog wel een uurtje dicht volgens Rijkswaterstaat. A27 Gorkum-Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer door werkzaamheden. En de A44 naar Den Haag, daar staat bij Wassenaar 3 kilometer.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 sitting next to me making love to his tonic and gin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 with David, who's still in the Navy and probably will. Forget about life for a while Fijn liedje, Billy Joel. En die Piano Man. En van harte welkom bij het Tweede Uur Entertainment View. zaterdag um, 5 november 2011. Het is tien uh, over zes, eet smakelijk. Als je natuurlijk aan het eten bent. Jouw plaat is welkom, 03 573 1969 Dus als jij je favoriete plaat op de radio wil... 03 573 1969 Tweede uur gaan we binnen met popster Henry H. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Ook gaan we het even hebben over andere Sinterklaas. De 50 plus dag. En de shopping dinner and night. Benieuwd wat het is. Je hoort het zometeen. Ook muziek onderweg van Michael Jackson. Maar nu eerst de jeugd van tegenwoordig. Papa is thuis. <middels> Stop breathing, stop back, in the drunk is hanging back. the suck inside. We're in the crap. that You us on you're my the black. I'm a little bit a look at the papa. Oh, oh, oh. Heerlijk lekker. Heerlijk lekker. papa, Papa, gaat. Papa, Breng ogen papa's de papa's de Papa, gaat Papa, hoog. God. God God. And that Man my Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, that's Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, che. Papa, you was <AM2> hit like the fun party scene Papa is a hot, you know me, so Papa, do the Made the place down, beat your lungs, broke me, but hey what can stay to make Pap lepel ingegoten, papa doet weer dingen kopen. Papa is gaar denk maar mijn slipper. De kip is gemarineerd met coriander en Geen Veen aan mijn kale grappen, ik heb niet met je gekregen. Het huis is van papa, of blijven met je flikken Er is goed geen in de kerk gaan, er goed in de dood. Wat staat voor de kindertjes met pap en moes? Papa staat. The place where I'm teaching on this broken river. That place where I'm sleeping, I'm thinking the slidder, baby, got from Papa. Hey, hey, hey.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 Neem je mee gers Pardoel en nergens zonder jou. Eet smakelijk Rudy. Eet smakelijk! We zitten aan een lekker patatje. Laat het even horen. Mm. En we gaan even een aantal evenementen doornemen. Want uh, gezellige avond openstelling waarop ongeveer 25 deelnemende winkeliers en restaurants een leuke actie aanbieden bedenken. De avond wordt ondersteund door gezellige live muziek en sfeervol aangekleed door middel van vuurkorven op straat. Naast leuke aanbiedingen zullen diverse winkeliers voor hun klanten nog een hapje en of drankje verzorgen. Dat is de shopping dinner night dat wordt uh, gehouden op uh, 10 november. Dat is over vijf uh, dagjes. En het uh, wo wordt enorm gezellig Het is dus uh, aanstaande donderdagavond Het zal duren van, uh, van uh, ja, gewoon een gehele dag Tot en met uh, tien uur En we hebben nieuws over Sinterklaas Want uh, binnenkort in theater de krocht Sinterklaas en de verdwenen stoel en daar weet jij meer over, hè Roy? Ja, zeker. Ik heb het uh, stuk uh, mogen schrijven. En uh, het is een heel leuk uh, stuk geworden. Uh, 26 november gaan wij uh, twee shows geven in de krocht. Eentje om 1 uur. Of om 2 uur, sorry. Ja. En eentje om 7 uur avonds. En uh, ja, het gaat over de stoel eigenlijk van Sinterklaas. Je, je hebt de verdwenen meiter, Je hebt de verdwenen boek. Je hebt het verdwenen paard of de boot. Ja, hij houdt maar niks meer over. die stoel is nog nooit verdwenen geweest. En dit keer is die stoel verdwenen geweest. En uh, het gaat eigenlijk om dat uh, Sinterklaas uh, niks ervan af weet. Ik krijg als opdracht om een feest te organiseren voor Sinterklaas. En uh, ik krijg in mijn schoen eigenlijk die stoel te doen. Maar later wordt die stoel gestolen. En verder ga ik natuurlijk niet vertellen. Want uh, dan heb ik het hele stuk geklapt. Maar in ieder geval, het gaat over die stoel van Sinterklaas toen die zoek is. Um, ja, kaartjes zijn 7,50 euro um, per internet. En uh, op www.vpv zandvoort.nl kan u daar meer informatie over vinden. En, um, en aan de deur zijn ze 10 euro. En uh, daar krijgen de kinderen echt een fantastische show uh, voor uh, terug. In ieder geval heel veel zwarte pieten. Sinterklaas komt natuurlijk ook even op bezoek. Want uh, oh, mis dat natuurlijk als die stoel teruggevonden wordt. Maar uh, het wordt een hele leuke Sinterklaas show. Oké. Okay, dus dat is dus 26 um, november. We hebben een middagvoorstelling en een avondvoorstelling Middags om 2 uur en avond om 7 uur. Reserveren je kan via www.onair-events.nl Voorverkoop 7,50 Maar je kan ook aan de deur uh, Kan je ook halen Kan je ook uh, kaartjes halen Maar dan kost het 2,50 euro duurder Dus 10 euro Hartstikke leuk om met uh, de kinderen heen te gaan 26 november En volgende week zondag De intro van Sinterklaas Ook ja. te beluisteren bij ZFM ja. I'm too Just enjoy yourself And yeah. let like the man listen to music Smile to do? It's getting closer, babe. Will you give me the light? Reach for the fire hose. afgelopen week zijn nieuwe album uitgebracht, After All heet hij. En uh, dit liedje staat er ook op, een heel leuk vrolijk liedje en die heet Lucky Night. Zometeen popster Henry met het showbiz nieuws, wat is er gebeurd op, op showbiz nieuwsgebied de afgelopen week. Nu eerst ja, een redelijk onbekende zangeres, maar wel heel erg goed. Ik heb het over Chagall en dit is haar nieuwe single, Alive. Truth is knocking on my door Can't wait much longer anymore Today's the last one of the past New era has come at last Pieces of thoughts Of Jupiter zometeen Poster Henry, maar nu eerst de dansplaats van dit moment Tim Burke alias Avicii. Dit is Levels bij ZFM. Henry. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het show is nieuws met Popstar Henry. Ja hoor, en het is weer tijd voor goedenavond Henry. Ja, goedenavond. Uh, ja, jullie natuurlijk de kennis die ook een luisters thuis uiteraard ook. Hè? Ja. Ja, en wat we weer een heerlijk weekend bij jongens. Het was een uit. heerlijk weekend, dat geef ik toe. Ja, absoluut. Dus, uh, maar goed, dat weer weer het een en ander voor jullie uh, kunnen opduiken. En uh, ja, een van de minder leuke dingen was natuurlijk het feit dat Wijk uh, de Gooi is uh, overleden op 85-jarige leeftijd. Ja. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk goede leeftijd, daar gaat niet om. Maar ja, goed, het, is, het was toch een, een heel bekend duo samen met jullie Kijkamp, hè? Die uh, een paar maanden geleden ook overleden is, hè? Ja, ja, klopt. Maar ja, als je 85 jaar wordt, heb je er te klagen, hè? Want dat teken je wel op mezelf. Nou, dat is een mooie leeftijd, hè? Dat wel. <laughs> maar dat natuurlijk altijd een beetje meer, hè? Goed, dan, uh, ja, Lieke van Lexman, dat heb ik vorige week al uh, verteld, die was weer fiet geworden, maar die wist er niet op vast geworden, hè? Nee Maar er was een, een polo-speler Dat was uh, Aki van Andel Oké okay. Dus uh, die hebben elkaar leren kennen op een feestje En uh, ja, Aki is uh, 29 Dus hij uh, doet mee aan de Amsterdam uh, polo Trophy. Oh, dit is een polo-speler dus Een polospeler ja, ja En misschien de, de beste polo-speler polo -speler van Nederland Dus uh, mag in ieder geval uh, Lieken je nog niet veel over kwijt Maar uh, ze zijn in ieder geval wel gespot Dus ik ben benieuwd uh, Maar wat, wat vervolgt er in ieder geval? Ja, zeker weten Oh, <laughs> Zeker weten. Goed, dan hebben we natuurlijk gisteravond de eerste ronde van de Battles van de Borges Brand kunnen kijken. Ja, hoe vond uh, je het? Ja, ja ik heb uh, een paar leuke dingen gezien, ja, absoluut. Um, uh, ja, er waren iets minder uh, kijkers dan vorige week. Vorige week waren het 3,7 miljoen, dit, waren, dit keer waren het 3,6 miljoen. Ja, ja verloopt, we hadden 3,6 miljoen kijkers. Goedemorgen, zetten in deze tijd. Ja. Die hebben nog? Ja, ja, toch? Ja, heel veel hè? Fantastisch. Ja, als je kijkt naar de, de Goede pijlen, de Steffi Bellen, die, uh, die krijgt uh, 2 miljoen kijkers. Ja. Um, uh, van de ik voorstelsterre 1,18 kijkers. Dus dan heb je het iets slecht gedaan. Maar RTL, RTL vieren het toch goed, hè? Nou, absoluut. Dat is nog steeds top, hoor. Maar wat ik raar vond uh, gisteren, nou ja, aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant ook weer niet. Um, uh, ze zetten altijd twee hele goeien tegen elkaar. Terwijl, ik, uh... terwijl je zou denken, nou, zet dan uh, goeien van elkaar apart, zodat die doorgaan. Maar aan de andere kant zou, zou je ook bedenken, misschien is het verplicht omdat het dan toch wat spectaculairder is. Nou, wat je nou, ziet gebeuren, is dat uh, er mensen tegenover elkaar zitten die eigenlijk op hetzelfde niveau zitten. En beetje, ja, ja Snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, dat viel me gisteren ook een beetje op. En toch was het op een gegeven moment best wel uh, eigenlijk voorspelbaar wie er zou winnen van de twee. Ja, ja, ja. Want ik heb alle, alle voorspellingen die, die uh, ik heb zo'n ik heb coach op een, op een... Ja, klopt. Uh, ja, ja, mooi is dat. En ja. <laughs> die heb ik allemaal goed. Dus, uh, oké. Okay. Dus wat dat betreft denk ik wel dat uh, dat het wel voorspelbaar is, toch? Ja, oké. Okay. Ja, gisteren had ik natuurlijk ook een Charlie een Charlie Lesky. Ja, die had het nog uh, moeilijk, hè? Hij had het moeilijk aan de andere kant, maar aan de andere kant was hij natuurlijk ontzettend goed, hè. Ja, ja, zeker. Hij heeft een ontzettend goede stem, hoor. En uh, ja, ik was er wel geïnteresseerd van. Ja, ja hij, hij is er zelf niet helemaal blij mee met zijn favorietrol, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. ja, het is niet anders als je goed bent, dan uh, dat hoort. het zo, hè. Ja, zeker. En ik vond um, Bart Brandjes heel erg goed. In ieder geval die battle ook. Ja, ja, absoluut. Ja, dat, dat absoluut, dat zeker. Het was echt, het niveau was zo, hè. je zag uh, Marco Passato echt ook denken van shit, daar moet ik uit kiezen. Het ja, is ja, ja, echt ja, ja. leuk om te zien. Ja, absoluut. Dat vind ik ook geweldig, hoor. Ja. Lijkt dat je op een gegeven moment gisteravond die, die Amerikaan, die, die Christopher Max. Ja, en, uh, ja goed. Uh, ik hou er niet zo van. Ik voor zit dat, voor dat, voor nee, ja. zo dik op. Ik hou er niet zo van. Echt. Voor, voor de... Hij is zo goed en blijft hem op een gegeven moment gewoon normaal doen. Ja. ja, voor de mensen die het niet weten, hij is echt... Uh, hij doet alsof hij al een ster is. Laten we zo, zo, het zo zeggen. Weet dus dat hij al de king is, ja, ja. inderdaad. Dat, dat zie je er niet, echt, hoor. En, nee. uh, als ik er echt op aankomt om te gaan stemmen van zo'n het, het publiek... Ik ben bang voor hem dan, dat hij het dan uh, niet, uh, niet redt. Nee, nee, ik het ook niet, hè. Nou goed, ja, wordt vervolgd, uiteraard. Uh, we wachten wel eens even hoe het uit gaat zien. Dus, ja. uh, dan moeten we nog een leuk, leuk nieuwtje voor jou. Hoe uh, dus. Uh, want Christina Curry, die komt toch een Playboy, hè? Oh, nou ja, goed nieuws. Ja. Ik weet niet of dat goed nieuws is, uh, Henry. <laughs> ik heb wel eens foto's ja. van haar gezien Nou, ik zou zeggen, laat je kleding eventjes aan ja toch toch wel. Ja, <laughs> ja Patricia Pijs staat ook niet helemaal achter hoor. Maar goed, euh, laten, we, laten we maar afwachten hoe het uitgezien dan <laughs> natuurlijk. Hè. Dus het zal nog wel een paar maanden duren dat het zover is, maar uh, we zijn benieuwd uiteraard. Ja, hè? nou we, we, we gebachten dat af. Ja, zeker weten. Goed, ja, dan hebben we hebben natuurlijk nog steeds die zaak uh, die arts van Michael Jackson, yeah. uh, die Conrad Murray, die zegt maar moet op terecht, um, uh, ja, die hoort op een gegeven, uh, op zijn voespad van maandag van, uh, van de Vonders in de zaak. Dus uh, ja, in de Los bus, uh, daar komen we de rechtszaak, dus is de jury uh, vrijdag dit tot een oordeel gekomen en die zijn uh, de huiswaarts gekeerd. Oké. Okay. Dus, dat wordt ook weer vervolgd, uh, ver vervolgd natuurlijk volgende week, We weten we meer hè. We, we weten steeds meer van het. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen hoor. Want dat kan echt nou, alle kanten op volgens mij. Ja, nou, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat Marcus Jackson op een gegeven moment zo zelf dingen gedaan heeft die hij gewoon niet wist. Ja, ja, ja, ja. Dat daar het, het probleem ligt. Maar we wachten even af wat maandag uh, de uitspraak van de jury is. Ja good <laughs> Ja, dan hebben we nog, hebben we nog één dingetje voor jullie, en dat is van uh, Henny Huisman. Die uh, ik ken je misschien nog wel. Ja. Van de Starbucks Show. En die heet zijn metalcoach. En uh, hij zegt ook van Hedy Huisman, die, die, de man die hem jarenlang heeft bijgestaan, die heeft hem een grote verrassing bezorgd. Oké. Okay. En uh, hij heeft aan uh, metalcoach Frits Leunen ja. de Henny Huisman uh, Award uitgereikt. Oké. Okay. En uh, hij heeft ook heel veel mensen geholpen. En, uh, hij heeft bekend uh, ten serie op van de grote shows. Hij was altijd zeer bescheiden. Maar, uh, was al zeer positief. En, uh, ja, dat wordt is een heel patroon van mij als ambassadeur van Nederland positief. Ja. Oké, okay, goed nieuws. Ah, mooi. Dacht het wel, hè? Ja, zeker weten. Dus ja, dan ben ik zo'n beetje aan het eind van mijn uh, van mijn van mijn beetje uh, Dan blijft er niks anders natuurlijk over. jullie ontzettend fijn weekend nog, te wensen. heel veel zon en in, uh, in Zandvoort. En uh, graag weer binnenkort weer, hè? Ja, nou ja, volgende week spreek je weer, Henry. Heel fijn weekend en uh, nou ja, tot volgende week dan. Tot volgende week weer, hè? Doei, doei. You run around power like a fool and you think better. John Mayer waiting on a world to change. Kan jou uiteraard... Oh, jij wil de graplijn doen, hè? Ja, dan zetten maar aan snel. Henry. ...de verbinding wil verbreken, druk dan snel op een... Het Henry, oké. Ik luister even de graplijn. ...met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we. U uh, spreekt met Hannes Schveva van Pizzeria Burla Riuskita. Uh, die pizza's die u daarnet telefonisch besteld had ja dat, uh, ja, dat gaat dus ietsje langer duren dan dat mijn collega u verteld had, is dus natuurlijk ook niet niks hè? 18 pizza's en dan uh, ja, en dan ook nog die extra, extra Dan dat gaan wij je dus niet binnen het uur hebben, dat begrijp u hè? kijk, het is vanavond ook wel erg druk en het komt ook bij, daar heeft u natuurlijk eigenlijk niks mee te maken, maar ik wil het u toch even vertellen voor de service, het komt ook bij dat onze vaste kok, dat onze vaste kok toevalligwijs een kwartiertje geleden een stukje van zijn ringvinger in de gehak zou zijn laten vallen, dus die pizza's kan zo en ook de pizza's carbonara, die, die gaan nog even op zich laten wachten. Dat is, is natuurlijk niet uw probleem, dat weet ik ook wel. Maar uh, ik, ja, we willen u toch even laten weten dat uw bestelling nog even kan duren. Ja, kijk, normale, normale, dat zou het ook wel lastig zijn hoor, 18 pizza's binnen het uur. Maar goed, uh, kijk, we kunnen het wel zo met u regelen. Waar in elk geval de vegetarische pizza's zo snel mogelijk bij u bezorgd gaan worden. Dan dus zal ze even kijken, dan moeten we natuurlijk eerst even via het uitzendbureau nieuw kok regelen. Maar dat zal toch wel voor de tenuren wel of gaan lukken, denk ik. En dan heb je die dus vast binnen. En wat doen we daar gewoon eigenlijk voor de service? Wil je je slachtoffer nog een keer bellen en dan direct met hem of haar worden doorverbonden? Toets dan een 1. Wil je nog een net... Zo, zo, dat was Henry. <laughs> Alleen hij reageerde nee, niet. dat nee. was, uh, Henry. was wel een grappig verhaaltje. En Limburgs. Ja, die is toch wat? Die pizza, 18 pizza, telefoon, niet pizza. Hij dat was ik toch niet? Maar hij hing op. We <laughs> vragen het de volgende week. De volgende week uh, vragen, had jij niet 18 pizzas besteld? Ja. Hij is leuk. Hij is leuk, de graplijn. Moeten misschien wel wat vaker in het programma. Ja. <laughs> Oké, okay, nieuwe muziek. staat hoog in de top 40 genoteerd. Het is namelijk de nieuwe van Coldplay. Dit is... Paradise. Sweet the En paradise. En zo eindigen we deze NTM-tvio ja. voor deze zaterdag 5 november 2011. Het, uh, oude, het oude gevoel is er terug, hè? Ja, <laughs> het is, uh, het is uh, donker in, in de stad en ik vind het altijd in het dorp en ik vind het altijd wel even wat gezellig. Ja. Ik weet niet. En ook, en mensen gaan nu ook lichtjes uh, vooral buiten hangen en zo, hè? De ja, de, ja, de ja de e ik, ik, heb, ik vind het wel wat. Die zomer, uh, nou ja, zomer, we hebben een, uh, een rotzoole, matige zomer gehad. Maar ik had ook wel zin weer in uh, een, ja, een beetje winter. Vind ik ook altijd ja. wel, wel gezellig. En, en, en weet je wat dat met zich meebrengt? Nou. Dat Dat sfeertje. Het Volgende liedje. Oh jij, jij, jij, hebt een plaatje neergezet van uh, Michael Bublé. Ja, Maar welke wil je? Want hij heeft een nieuwe kerstalbum uitgebracht Ja, zullen we gewoon de eerste doen anders uh, It's beginning to look a lot at Christmas Zullen we, zullen we, we Christmas? gewoon doen? doen? we gewoon okay. Ik wil nog één keer zeggen, morgen zondag in Cameland van 2 uh, ja. tot 5 Ben ik er ook weer? Oh, ben je er ook weer met Net de doen. evenementen Wat er is er in Zandvoort en omgeving te doen En dan hoor je mij ook weer samen met uh, Aldo Moraal Dus uh, tot morgen, heel fijn weekend En we eindigen met ja. Michael Bublé Bye bye en tot volgende week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 Everybody don't care about nobody else Got to be strong Even if I know that this feeling is wrong I do not care Even if I know that this world is meant to share Wait a minute, this is wrong Even the birds still sing their faithful song